Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Britse oud-minister van Financiën, Sunak heeft als eerste de steun van minstens 100 conservatieve lagerhuisleden. Daardoor kan hij meedoen aan de strijd om de opvolging van Liz Truss... die deze week opstapte als premier. Sunak heeft zich nog niet formeel gemeld, maar het staat vast dat hij dat zal doen. Bij de vorige verkiezing werd hij tweede achter Truss. Het lijkt erop dat oud-premier Johnson zich ook gaat melden. Vanochtend kwam hij vervroegd terug van vakantie... De conservatieve partij wil voor het eind van volgende week een nieuwe leider hebben. Bij station Rotterdam Centraal is het korte tijd onrustig geweest. Honderden jongeren verzamelden zich daaruit protest tegen een demonstratie van anti-islambeweging Pegida. Voorman Edwin Wagensveld wilde op het plein voor het station een Koran verbranden. Maar die werd door de politie in beslag genomen en Wagensveld is aangehouden. De politie werd bekogeld met rookbommen en eieren. Verschillende moslims gingen op het plein bidden op kleedjes en jassen. De Italiaanse politie heeft een Nederlander van 49 opgepakt. Die wordt verdacht van bankfraude. Daardoor zou een Nederlandse bank voor ruim 2 ton zijn gedupeerd. De man zou hebben gefraudeerd door documenten te vervalsen. Nederland had aan andere Europese landen gevraagd om naar de man uit te kijken en hem aan te houden. En op Sicilië werd hij snel gevonden dankzij zijn terreinwagen met Nederlands kenteken. Tientallen vogelspotters kwamen vanochtend bijeen in het Drentse Bunnen om een glimp op te vangen van de geel brouwgors. Het is dus een uiterst zeldzaam vogeltje dat vooral leeft in Oost-Siberië en China. maar nu voor het eerst in 40 jaar weer is neergestreken in Nederland. De gielbrauwgors heeft een zwarte kruin en een smalle witte streep. Gisteren was het ook al een mooie dag voor vogelaars. Toen werd in Zoetermeer de zeldzame bobo-link waargenomen. Net weer geregeld zon. In het noorden eerst een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst wat zon, maar in de middag buien. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met een flinke file op de N516 Oostzaan richting Zaandam. Tussen Oostzaan in de aansluiting met de N203 is de vertraging bijna een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Elton John is uh, natuurlijk al vele jaren actief uh, in de muziek. En de laatste tijd uh, brengt hij steeds met uh, Jan en alle mannen... om het zo maar even te zeggen, singles uit. En het begon eigenlijk uh, met deze. Een, een duet tussen uh, uh, inderdaad uh, Dua Lipa en Elton uh, John en uh, Cold Hearts... Naar het origineel van uh, Elton John. Dan wel weer uh, Benno. Dat was Sacrifice. Oh ja? Okay. Jazeker. Nou, vooral. Nou, het zonnetje schijnt nog steeds uh, lekker. Ja. We zijn even van het uh, TV-kanaal afgeknald. Ja, nou, dat is het. <laughs> maar ik ben al een uh, een brief op hoge poten. in het bestuur. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. <laughs> nee, we gaan het even gezellig houden. We hebben natuurlijk vandaag straks een lekker babbelen met Rob Petersen. Wie kent hem niet? Over natuurlijk autosport en over de boeken die hij heeft, heeft uitgebracht. En nou, Rob is natuurlijk een zeer gelouterd binnen de autosportwereld. En daar gaan we het allemaal ook natuurlijk over hebben. Helaas niet meer wonend in het dorp, maar dat maakt verder niet uit. Verder hebben we natuurlijk de evenementenagenda weer gezellige buitensporten. Nou, sport niet, maar wel wandeling, wandelingen voor je klaar liggen. En Daarna gaan we eens een kwart voor vier een potje boksen. Kickboksen, om precies te zijn. En dan zullen we eens even wat klappen uitdelen, want daar heb ik wel even zin in. En dat doen we samen met Debbie Kesking van het Rings Gala Beverwijk, want daar vindt vanavond het grote kickbox gala plaats. Oké, okay, nou dat in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag. Een lekkere gouden oude zo'n beetje uit de begintijd van deze radiosender CFM. toen de tijd ook helemaal grijs gedraaid. Ook nog een beetje in de piratentijd daarvoor. Crush en House Arrest. Bijna 12 minuten over 3 uur op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag uh, worden gewoon herhaald. Dus uh, dan is het ook, als het goed is, bijna 12 minuten over 3. Als de loopt, uh, Benno, niet ja, op... zal, het synchroon loopt, Benno. In ieder geval. Het zou wel fijn zijn. <laughs> het zou wel fijn ja. zijn door de uh, crush in de house arrest. Uh, zo dadelijk gaan we bellen met Rob Petersen. Maar eerst uh, de nieuwe maan.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 Dat was de nieuwe single van Maan. Ja, leuk, leuk nieuw plaatje en sowieso overhoop. Nou gaan we een heel eindje weg, Benno. Want we gaan richting, weet ik weet het niet zeker... maar volgens mij naar Overijssel, naar de Lutte toe. Want daar is Rob Peters tegenwoordig woonachtig. Dan, we gaan het gelijk maar eens aan hem vragen. Goedemiddag, Rob. Ja, hallo Rob en Benno. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag, Rob. En klopt dat wat Rob zegt, dat je in Overijssel zit... Ja, klopt. Ik, ik woon zelfs hier tegenwoordig. Uh, sinds uh, twee jaar hebben we een huis gekocht in de Lutte. En dat is een heel mooi schilderachtig dorpje met prachtige natuur. En uh, Ja, eigenlijk uh, woon ik hier heel fijn. Dus ja. ik ben verhuisd naar het Zandvoort na al die jaren. Ja, ja, ja, ja, ja. ik zie wel eens op je Facebookpagina idyllische foto's van uh, mooie zonsondergangen... of uh, mooie landschappen, uh, zicht, landschapszichten en die, uh, waarmee je inderdaad dat illustreert... Hè. Ja, het is, het is een hele mooie omgeving om te wonen hier op straat uit en nou, je zit in de natuur, in, in de landerijen, bossen. Je hebt hier echt alles gecombineerd. Oké. Okay. Dat is wel heel heel mooi, is dat. Ja. Mm. Maar goed, dat is niet de reden dat we hier gaan bellen... om reclame te maken voor Overijssel. Nee, dat is niet nodig. We hebben natuurlijk met jou over autosport. Want dat, is, dat, dat stroomt door jouw aderen heen. De liefde voor de autosport. Deze week zag ik op de, ook weer op Facebook... ja, ik, ik heb er wat mee... van collega Olaf van Jolen... dat er een derde boek van de trilogie is uitgebracht. En dat gaat over... eens even kijken, dan ben ik het even kwijt... Rob, wie is de. Over, over Wim Boshuis gaat dat? Ja, over, ja, ja, ja, ja. Nou, je moet het zo zien: ja. uh, we zijn in 2019 begonnen. met een boek te schrijven over uh, Wim Loos. Als echt bekende zandvoerder die verongelukt was. in 1967 al. Nou, Olaf van Jolen en ik hebben samen boeken over uh, Wim Loos gemaakt. En toen was eigenlijk de, de vervolg al daar. Want uh, we wilden eigenlijk, en met name we dan, Gerry Hoekstra, de uitgever van autosport.nl. Ik wilde graag dat alle drie de verongelukte Nederlandse coureurs... die eigenlijk niet helemaal tot ontplooiing zijn gekomen in de autosport... daar wilden we een boek over hebben. Dus, ja, het tweede boek ging over Ab Goedemans. Dat is in 2021 uitgebracht. Ab Goedemans die verongelukte in 1968. En, en dat is geschreven door Matthijs Diepraam. En ook diezelfde Matthijs Diepraam heeft ook het laatste boek van de trilogie gemaakt over Wim Boshuis. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, dus uh, Matthijs Dupra heeft uh, het stokje van Olaf van mij overgenomen, zeg maar. En uh, waarom eigenlijk? Nou, dus, uh, voor Olaf... Uh, Olaf en ik hadden iets met Wim Loos. Ik ben natuurlijk de beheerder van het archief van Wim Loos. Ja. Ik heb altijd goed contact gehad met Sina, de, de zus van Wim. En ja, Wim Loos was voor mij een jeugdheld. Dus ik had daar een speciale band mee. En ik vond toen Olaf van Jolen, de telegrafische journalist... die uh, uh, ja, iets met Alfa's had. Nou, Wim reest er bijna altijd in Alfa's. Dus we hadden een klik daarmee en hebben dat boek samengemaakt. Het is ook echt wel een groot succes geworden. Daar zijn we wel blij mee. En het is ook een mooi eerbetoon aan Wim Loos. Maar het gevolg was toen echt weggelegd voor een autosportjournalist. Ja, ja. Dan praat je over andere coureurs. Nou, Matthijs Diepraam is autosportjournalist. Die heeft een hele fijne pen om te lezen. Dus, ja, dus die heeft het boek voor uh, Abgoedemans gemaakt. En het uh, boek over Wim Bos van de Boshuis is net uit. Ja, en um, ja, dat is, uh, het zijn boeken van 160 pagina's heb ik uh, begrepen. En uh, prachtige foto's er ook in. Uh, ja. Wordt zeg maar het hele levensverhaal van de coureurs verteld? Of alleen de, de race carrière? Nee, er wordt echt uh, teruggegaan naar vroeger. Uh, de, familie, uh, bijvoorbeeld de familie Goedemans en de familie uh, Boshuis hebben ook meegewerkt hieraan. Er zitten ook wat jeugdfoto's in. Je ziet de opkomst van de coureurs. Wim Boshuis en Ab Goedemans komen uit de karting. Ze hebben eerst in de karting gezeten. En groeien dan door in de autosport. En uh, ja, In beide gevallen uh, is dat dus niet goed afgelopen. Maar het is wel heel mooi, zeker voor de fans uit die tijd, om alles te lezen. En ja, ik heb zelf ook een behoorlijk archief uh, aan foto's, dus daar kun je weer een, wat bijdragen zeg maar, aan het boek. Het dus zijn ook echt mooie boeken geworden, hè, in paperbacks. Het zijn echt solide boeken met een mooie dikke kast en... Uh... Ja, heel veel zorg uitgegeven door Autoford.nl, mag ik wel zeggen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, um, dat is hartstikke mooi. De, deze coureurs uh, uh, waar we het over hebben... Uh, vroeg ik me af, uh, Rob... Uh, zijn ze eigenlijk uh, vlak naar elkaar... dus zeg maar met een paar jaar ertussen overleden... door vreselijke ongelukken? Of, of... Ja, dat klopt. Uh, Wim Loos is in 1967 verongelukt. Uh, op slaat van Korsauk. Alp is in op de Nubelgring verongelukt in Duitsland... In 1969, en Wim uh, ja, Boshuis is in 1975 verlogen, ook weer heel Spadron of zo. Ja, ja, en dat was er nog in de tijd... Het was in die tijd een ja. levensgevaarlijk circuit. Oké. Okay, het was yeah. drie, drie keer zo lang als het nu is, okay. maar het, het, het racen van, van Belgische dorpjes naar Belgische dorpjes, en, ja, het was gewoon een heel gevaarlijk circuit. Dat uh, was zowel Wim Boshuis... Uh, als ze in verongelukte bij de 24 uur op uh, spa Oké, oké, oké, ja. Goed, en, en, en dan zullen zij ook wel niet de enige geweest zijn, denk ik. Want om, oh. Nee, nee, nee. De spa heeft een heel triest record wat dat betreft. In de jaren 60 en 70. Oké, okay, ja, ja. ja. Er uh, is ook heel veel aangenomen dat aan het circuit gedaan eigenlijk. Vooral na... Een dodelijk ongeluk in 1985 van uh, Stefan Bellof. Toen, toen is er wel flink wat veranderd op het circuit en het is nu wel veiliger, maar ja, het gaat daar nog steeds heel hard tussen die uh, Belgische Ardennen door. Dus, ja. Ja. Het is een, een gevaarlijk circuit geweest. Ja. Okay. Maar ook alweer heel uitdagend voor coureurs ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat, is altijd een, uh, dat, dat mes snijdt een beetje aan twee kanten natuurlijk, hè. Ja, klopt. En uh, Rob, um, nou, het, uh, je, je ziet het, ik druk op een knopje bij jou en uh, er komen uh, allerlei fantastische verhalen komen eruit. Uh, ben je nog steeds met autosport bezig? Ja, ik, uh, ik ben meer een schrijver geslagen. Ik, ik ben niet zo'n schrijver, want Olaf heeft in het boek van Wim Loos ook het merendeel gedaan. Maar ik ben wel uh, archivaris, zeg maar. Ik ben nog steeds archivaris voor Oké. Okay. Dus ik doe veel voor hun of voor, uh, voor persmensen die iets willen weten. Dan praat je met name over de periode 1939 tot 1985. zeg het oude gedeelte van Sukri. Ja, ja. En uh, ja, ik schrijf ook voor VP uh, Magazine. Wat is blad dat? Van, uh, uh, dat is een uh, mooie full color uh, blad dat uh, één keer in de twee maanden uitkomt. Daar heb ik een eigen kolom. Dat heet Echo's uit de Duinen. Uh, dat zegt genoeg, hè? Ja, dat zegt genoeg. Dat al. zijn allemaal herinneringen van vroeger met, met leuke foto's die ik dan uit mijn eigen collectie erbij doe. Ja, ja. Ja, want herinneringen. Heb jij natuurlijk genoeg, want je bent natuurlijk ja, tientallen jaren speaker geweest. Ik was vier jaar oud, zat ik op de halen, Dus. Uh, ja. Ja, oh ja, <laughs> oké, okay, als drie zat hij al op de ja. stroophalen. Um, maar is dat dan vooral uit je, uit je speakers tijd? of ben je nog steeds speaker op het uh, circuit? Nee, ik ben geen speaker met het circuit, daar ben ik gestopt mee in... Uh... 2018, na de 35 jaar, dus dan vonden ik het wel. Ja, ja. Maar mijn archief en de, de werkzaamheden eigenlijk gaan allemaal van voor mijn tijd als, als speaker. Oké. Okay. Het echt de historie van Zandvoort, begint natuurlijk met de autosport in 1939, met de straatreses. Ja. Yeah. En dan in 1948 dan het nieuwe circuit. Ja, en eigenlijk vind ik het mooie periode tot 1985, waarbij je dan de laatste echte Grand Prix had in 1985. En daarna ben ik speaker geworden. En die periode heb ik dus heel anders beleefd. Dus ik ja. ben archivaris met die periode ervoor, zeg maar. En als archivaris kom je dan nog wel eens uh, dingen tegen die voor jou zelfs nieuw zijn? Oh ja hoor, nog regelmatig. Ja? ja. Ik, heb natuurlijk, ik heb een heel netwerk over de hele wereld. en ja, We spelen elkaar vaak dingen toe. Interessante dingen, foto's. De wetenswaardigheden die je dan weer kunt gebruiken in verhalen en zo. Gaaf. Dat was de... ja, en dat publiceer je dan ook? Ja, ja ik publiceer dat dan ook. Ik kom binnenkort een verhaal in GT Magazine over de eerste DAF-formule 3 op Zandvoort. Oké. Okay. En ja, dat, dat, is gewoon, dat is echt wel een stukje nationale trots die daar ook nog in zit. Ja. En heb ik, heb ik weer net wat mooie dia's gevonden die nog nooit iemand gezien heeft. Dus dan is het leuk om dat juist te publiceren. Gaaf, dus. Dan zien, zien mensen dus niet de standaardfoto's die ze heel vaak zien, maar je ziet echt iets nieuws. Ja, ja, dus dag Formule 3, dat heb ik goed gehoord. Ja, dag Formule 3. Ja. Zo, niet te geloven. Wist je dat erop? Nee, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Geweldig, geweldig. Ja, dat, was, dat was dus echt een, de eerste Formule 3-auto ooit met een variomatik. Ah, okay. met, met, met die charatel-aandrijving, hè? Zoals ja, de aandrijving geweldig. <laughs> en, ja, uh, even een klein tipje van de sluier oplicht. Dus ja? De allereerste race van die DAF, dat was op het circuit van Monaco. Dat is dan niet bepaald de makkelijkste circuit nee. door de straat heen. Maar op sloten maken we welkeurig zevende. Zo, kijk eens. In dan. een heel groot veld, met, met, die, met die gekke DAF. Dus dat was wel... Uh, ja, ja, ja. Maar hadden de coureurs uh, daar niet een bloedhegel aan? Want de coureurs willen natuurlijk altijd graag schakelen. Ja, en natuurlijk wil ik gaan schakelen, maar deze auto had daardoor wel voordelen. Ja, ja, hoezo? Die variomatic die, die, die, die, die zorgde ervoor dat er een hele gelijkmatige manier van gas geven was. En je vroeg vroeger met terugschakelen, of met opschakelen... Ja, moest je even koppeling induwen en zo. Ja, dat ja, is ja, allemaal ja. heel anders. Ja, ja. Ja, dat dat deed je dus kwijt en zo waren helemaal Dus dat ding ging best wel hard. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Gaaf. Ja, in ieder geval wat een leuk verhaal. Nou, zeker. Nou, hartstikke leuk dat je dit even met ons wilt delen, Rob. En, ja. Uh, ja, ik zie ze nieuw. nu al rijden met, uh, met zoiets ja. Ja. Uh, over het circuit. Nou, niet ja, hè. Ja, ja. Maar ik heb er wel een leuk nieuwtje voor jullie programma. En dan uh, deze trilogie van... Uh, Wim Loos uh, op Goedemant van Wim Boshuis is natuurlijk nu afgerond. Ja. Maar Autosport.nl en um, Gerry Hoekstra is samen bezig met Matthijs Liepra met een ander boek. Oh. Ook over een Nederlandse coureur. Dus dat is wel uh, interessant. We gaan oh. nog niet vertellen welke, maar oh. het wordt wel interessant. Dat doen jij nieuwtje. Ja. <lacht> ja. Maar goed, uh, ja, ja, dat reist mij gelijk de vraag erop van... Uh, Um, hoe, in hoeverre is belangstelling voor, uh, voor de, de achtergrondinformatie, zeg maar, in de vorm van boeken voor autocoureurs, het, het, het leven, autosport? Het ligt er helemaal aan welke coureurs. Ja, ja. Kijk, uh, Mara heeft natuurlijk uh, dat van, ja, de, de, de grote man in de, de bladen in Nederland voor autosport. Die heeft natuurlijk de biografie gedaan van Gijs van Lennart van Heesemans ja. van Lammers. Nou, daar is heel veel belangstelling over geweest, dat weet ik. Dat is heel goed verkocht en nieuwe drukken. En wij zijn met, met deze specifieke coureurs, die natuurlijk veel minder bekend zijn met de grote, grote publiek, zijn we toch heel tevreden met, met de verkoop en met, uh, met alles wat er mee gebeurd is. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, er, is, er is best wel interesse voor. En de kwaliteit van de boeken de, deze serie is gewoon heel mooi. Het is gewoon heel goed verzorgd. Het is echt een beetje klassiek stevig, mooi boek. ja. Ik heb nog een nee, laatste dat vraag. Is weer wat anders dan de paperbacks die je tegenwoordig ziet en die iedereen maakt. Ja. Rob, ik heb nog een laatste vraag. We hadden met, ja. Tijdens het Formule 1 weekend hadden we Mental Theo in de uitzending. En Theo ah. die had een zeer warm pleidooi voor racetalenten. En Theo die vertelde diep vanuit zijn hart dat hij vindt dat er weer raceklasses moeten komen gesponsord Of uh, georganiseerd zeg maar, door de automerken zoals we dat uh, vroeger hadden. En, ja. De Renault, Megane en, en, uh, en de Citroën cupjes. Uh, um, dat die eigenlijk terug moeten komen. Wat is jouw mening hierover? Nou ja, goed, dat is natuurlijk best wel heel erg belangrijk. Kijk, als opstapklasse zijn die toerwagengroepen die we vroeger hadden: hè? de VW Golf, GTI Cup, de uh, Renault Crio Cup, noem maar op, de Megan Cup. Al dat soort cups zijn natuurlijk heel belangrijk voor mensen die willen racen en die voor een bepaalde prijs willen racen. Ja. En ook die kunnen die leren er heel veel en kun je doorgroeien. En dat, dat, dat, is, dat ontbreekt er wel aan, omdat we eigenlijk geen echte Nederlandse kampioenschappen meer hebben. Nee. Dat is natuurlijk, dat is de klad ingekomen jaren geleden, doordat we meerdere organisatoren hadden. En dat de Nederlandse Renspoortvereniging organiseerde vroeger altijd de Nederlandse kampioenschappen. Ja, dat verdween en daarmee verdween ook de formuleklassen. ...met uh, bijvoorbeeld de Formule Fort of de Formule ja, V. Ja. En die verdwenen en, en dan, dan heb je dus een probleem ja. in Nederland. Want dan heb je geen centraal geregelde formuleklassen of raceklassen meer. Ja, ja. Erg jammer. Er zijn wel een aantal organisatoren die van allerlei soorten kampioenschappen doen. Maar ja, dat, dat is toch niet helemaal, denk ik, wat we moeten hebben. Nee, nee, nee. Oh, dus je bent het helemaal met Theo eens. Ja, ja, ik ben het helemaal met het dat, ja. dat is heel belangrijk. Maar dat zal niet zo makkelijk meer gaan, omdat al die organisaties hun eigen weg hebben gekozen. Ja, ja. En ik zeg niet dat ze het slecht doen, hoor, want ze doen het best wel goed. Okay. Alleen daardoor verstippert er wel de, de, de centrale aandacht. Ja, ja, ja. Okay. Ja, dat waren gave tijden, hè, met uh, de, de paasraces, pinksterraces en dat soort dingen. Ja, breek me ja, de bek niet, niet open. De mooie tijden. Ja, dat zeker. Geweldig. Ja. Daar kreeg je ook heel veel publiek op. Hè? Dat, ja, uh, zeker. In ja. de tijd dat uh, Sandra van der Sloot en de nog uh, reden... Ja, precies. Ja, ja die reden nog in de Citroën HX-cut. Ja, dat was prachtig. Hoor. Ja, ja, ja. Die hadden een eigen ben je een Heel veel vreven. Ja, ja, ja, precies. Citroën tot op een gegeven moment tien vrouwen rondrijden in die klas. Nou, ja. dat was heel knap. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Rob, mag ik je hartelijk danken. Ja, we kunnen nog uren natuurlijk met je praten. Maar ja, het is <laughs> helaas geen podcast. En, <laughs> nee, nee, snap ik, snap ik. En, uh, maar als we, we mogen je nog wel, denk ik, een keer bellen voor iets leuks. Altijd, altijd goed. Altijd en, goed. Een ja. Rob, dankjewel. Gaan we doen uh, tot slot. Ga je vanavond nog uh, de, de kwalificatie volgen om uh, 12 uur, hè. is dat geloof ik? Uiteraard he? ga ik dan wel even zitten achter de laptop. Ja, ik ga dan wel even kijken. Ja. Kijk, nou heel veel uh, plezier en dankjewel voor je tijd uh, Rob. Oké, okay, nog graag gedaan. Tot ziens. En een ja, succes you. zullen we het programma. Ja, okay. ja, dankjewel. Hoi. Okay. hoi. Hoi hoi.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 Thank <laughs> you. Ja, zojuist hadden we een live verbinding met de Lutte in Overijssel met Rob Petersen. Ja. En hij was natuurlijk vroeger de speaker van het circuit. En wat een prachtige stem heeft hij Rob. Ja, nog ja geweldig. geweldig. En, en weet je, Zou hij dit... daar iets, uh, iets mee doen of van doen? of meedoen? Nou ja, ik heb hem natuurlijk in het verleden... toen ik zelf nog autosportverslaggever was uh, voor ZFM... Uh, op het circuit wel eens uh, geïnterviewd. En toen vroeg ik ook aan hem van... Uh, Rob, hoe hou je je stem nou zo goed de hele dag? Want dat, nou, dat was niet een dag. Dat was natuurlijk altijd een heel raceweekend. En uh, dat, uh, dat duurde gewoon twee, drie dagen dat ze daar met z'n tweeën, er waren, altijd twee speakers, versloeg, vers, vers, vers, de races versloegen en, en alles begeleiden. En, nou, en Rob toen, vertelde toen dat hij zijn stem eigenlijk op orde hield door een, een glas droge witte wijn. Dat weet ik nog goed, Het was geen zoete, maar droge witte wijn met een ijsklontje erin. En dan, nou, dan nipte hij dan tijdens de, de hele dag een <lacht> beetje aan... En dat scheen een goed voor zijn stem te zijn. Nou ja, uh, je weet maar nooit. Ja, dus een uh, goede tip uh, van uh, Rob uh, Petersen. Ja. Als dus jij ja, speaker zou worden op het circuit... hebben ze geen bas-speakers meer nodig. <laughs> Ofwel. Nou ja, helemaal goed. We gaan, het is half vier geweest trouwens. Ja, Heb je e nog wat uh, evenementjes? Ja, nog een paar evenementjes. We gaan even de natuur in. en uh, Boswachter Gerard Scholten, dus uh, geen onbekende voor ZFM... die vertelt over de naderende winter. De blaadjes vallen, het wordt donker en het wordt koud. Nou, volgende week eigenlijk niet hoor. Maar de week daarna pas. Maar de natuur heeft nog veel moois te bieden. En dat uh, bessen waar vogels op afkomen, paddenstoelen, herten... en dat soort voor, voor allemaal natuurlijk in de Amsterdamse waterleiding duinen... want daar is Gerard duinwachter of boswachter. Dat vind ik altijd zo raar dat ze boswachters noemen... voor waar nauwelijks bos is... Maar goed, je bent van harte welkom om te komen luisteren. Uh, dat gebeurt allemaal ook in de blauwe tram. Maandag 14 november van 2 uur tot half 4 is uh, Gerard daar uh, om te vertellen... en natuurlijk vragen te beantwoorden. Kosten zijn 2,5 euro met koffie en thee. Dan blijven we uh, nog even in de zuid kennemland uh, Want hoe communiceren bomen met elkaar? Nou, dat wordt allemaal verteld tijdens een bomenwandeling in Duin- en Kruidsberg. En dat wordt georganiseerd door het IVN Zuid-Kermeland op 6 november. Dat is een zondag. En de herfst, ja, die wordt dan genoemd natuurlijk als een bijzonder jaargetijde. Voor bomen is het de overgang van volle bloei en groei naar diepe rust. En op landgoed Duinenkruidberg, wat trouwens een heel mooi landgoed is, gaan we bomen in de herfst ontdekken. We gaan leren om bomen aan hun schors stand van het takken vruchten en eventueel nog blad en silhouet te herkennen. Hoe overleeft een boom in de winter en waarom vallen bij loofbomen hun bladeren af? Waaraan kan je zien hoe auto boom is en hoe communiceren bomen met elkaar? Dat zijn vragen die allemaal tijdens deze excursies van het IVN behandeld worden. Uh, nou, we hebben het ook nog over paddenstoelen en de bijzondere band van paddenstoelen met bomen. Eens even kijken wat uh, zei ik ook alweer. Ik ga het weer hebben over de paddo's. <lacht> ja, ja, ja gaan we gaan weer paddenstoelen. Zondag 6 november zit dat in je agenda en het is een excursie in het Nationaal Park. Ja, en we zitten aan de rond van van het Nationaal Park Zuid-Kermerland. Uh, je moet wel reserveren. Aanmelden het is zelfs verplicht. np en, en Eens even kijken. Locatie is de parkeerplaats Duin Kruinberg um, in Zandpoort Noord. Daar kan je terug. En het begint om half twee tot half vier, dus een twee uur durende excursie. Waar al die vragen beantwoord worden. Nou, is lekker toch. Zeker, nou, je had het net over de boswachter, die eigenlijk een duinwachter is. Ja. Op het moment dat jij dat zei, dacht ik meteen aan een uh, hele bekende bocht... Uh, op het circuit Bos In en Bos Uit. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Die hebben we toch gehad, hè? En ja, dat die was, hebben we uh, gehoord. ging het Bos In uh, in ja. uh, Zandvoort. Het was Zandvoort Noord, hè? En, uh, uh. Ja, helemaal in Zandvoort Noord. Ja. En ook weer het uh, Bos Uit. Ja. Dus, uh, Zelfs wij hadden hier bossen. Zo uh... so ja, is ja, het mogelijk. Ja. Het werd bos genoemd, hè? Ze, ja, nee, ja, we noemen het bos, inderdaad. Vandaar ook een boswachter, waarschijnlijk. Ja, oh, ja, nou. ja oké. Okay, okay. Nou ja, de evenementen, dankjewel uh, daarvoor. We gaan weer even naar uh, landen toe. Bluff en geike aan haar. Niets is beter dan met jou: de kou trotseeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zouten landen. In zouten landen. In... En dan zitten we hier in het oude standaard. Wat je verteld hebt, nuchterma. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij dat je hier wij zitten hier in het gang. Kijk naar en de zoute landen. We gaan even terug naar 83 met een internationale hit voor de uh, Shorts. Ook een zijn uh, bijdrage. Want uh, Peter Wezenbeek deed mee in deze hit. Ja, volgens mij zijn ouders hadden een uh, dierenspeciaalzaak op uh, de grote krocht. En uh, hij was de drummer van de band van de Shorts. En come on, Saba. Come on, Saba. Zeker een Zalvoortse uh, bijdrage bij uh, deze band uit uh, de jaren 80, 1983 om precies te zijn. Je hoorde de single van The Shorts en uh, Come on Sofa. En daar hebben we het over de Zalvoortse bijdrage van uh, de drummer van de band, uh, Benno. Dat ja. was uh, Peter Wezenbeek. Maar we gaan het nou niet over een drummer hebben... want we schakelen over uh, naar uh, het uh, kickbox gala wat vanavond in uh, Beverwijk is. Dus we gaan het hebben over kickboxen. Ja, en dat doen we met uh, Dick V. Dick, goedemiddag... Goedemiddag. Goedemiddag. Dikke, ik lees uh, op internet dat uh, kickboksen uh, buitengewoon per, uh, populair is. Uh, dat er een enorme toename is aan beoefenaars van, uh, uh, van deze sport. Uh, zoals uh, in. Even kijken, sinds 2014 is het verdubbeld en in een artikel van het AD.nl wordt geschreven... dat we inmiddels zo'n, tenminste dat was in 2018, 65.000 Nederlanders aan kickboksen doen. Zie jij dat ook terug? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En het is mede dankzij Glory, de grote organisatie, wat natuurlijk nu steeds op tv ook wordt uitgezonden... Waardoor het toch veel mensen triggert om, om toch de sport te gaan beoefenen inderdaad. Dus ja, wij merken inderdaad ook dat er jeugd uh, is opkomend. En uh, er is veel, uh, ja, veel vooruitgang. Ja, ja. En, um, en hoeveel schat jij in momenteel? Want dit zijn cijfers van 2018. Dat, zijn, dat is natuurlijk alweer vier jaar geleden. Z zullen het er inmiddels honderdduizend mensen zijn? Nou, ik weet niet of we daar tegenaan zitten. Maar ik denk wel weer dat het alleen de corona heeft natuurlijk wel heel erg ingehakt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ja, die na de corona ook geen ja, niet, niet, niet verder zijn gegaan. Ja, oh ja. Ik denk dat we nu een beetje toch na de corona op hetzelfde aantal zullen zitten hoor. Okay. En dan mogen we nog blij zijn. Want ja, uh, ja corona heeft er onwijs in gehakt. En uh, kickboksen, dat is uh, zowel uh, voor je lichaam is het uh, goed, uh, zo wordt er uh, uh, geschreven. Maar ook voor je geest, hè, voor je mind. Ja, tuurlijk, heel belangrijk. Uh, sowieso. Uh, uh, uh, uh, je wordt sowieso al geleerd uh, bij ons in de sportstel dat de agressie niet op straat uh, mag uitgevoerd worden. En dat wordt bij ons echt heel erg uh, ja, uh, streng op uh, toegezien. Ja. Dus dat is sowieso belangrijk. En het is ook altijd belangrijk dat je niet denkt uh, als je kan vechten dat je inderdaad de sterkste bent. Want als je op de sportstel komt bij een kickboks, uh, uurtje, Dan lopen er soms misschien wel een paar dat je denkt. hier hm, kan ik beter niet tegenkomen. Ja. Door de brutaliteit op straat ook iets afneemt. Ja, ja. Dus uh, ja, ik vind, het een, ik vind het een hele goede combinatie. mits het goed uh, uh, begeleid wordt, dan, uh, ja. Dan, dan, ja, dan is het hartstikke leuk voor de kinderen en voor de volwassenen. Ja. Even voor uh, onze beeldvorming: jij bent eigenaar voor een uh, kickbox-sportschool. Ja, ik ben eigenaar van uh, Team Spirit Beverwijk. Oké, okay, oké. Okay. En um, ja, want uh, dat kickboksen, dat is natuurlijk best wel een complexe sport, denk ik. Um, je stoot, je trapt en, uh, en het, het, je zei het al, het, is, het, het heeft natuurlijk alles met discipline en incasseringsvermogen te maken. Um, dus uh, wat, wat dat betreft uh, niet een, een, een, sportje, een sport voor watjes misschien... Nou, ja, ja, het is wel een harde sport, inderdaad. Ja, het, is toch een, ook, het is niet zomaar een sport waardoor je, dat je helemaal los moet gaan. En niet meer dat je niet, zonder na te denken wat je gaat doen. Het is een beetje toch een beetje schaken. Het is een beetje ja, toch je hoofd erbij houden. Uh, niet uh, zeg maar in, in boede uitbarsten. Ja. Uh, want, dus dat zijn allemaal dingen die er toch mee te maken hebben. Waardoor het inderdaad, ja, sommige mensen denken ze, ze slaan maar elkaar een beetje verrot. Ja. Maar, is het zeker niet. Uh, een beginnerpartij, moet ik eerlijk zeggen, dat kan er nog wel eens zo uitzien. Maar als je echt naar de a atleten kijkt, waar we er vanavond drie van hebben vechten, dan zie je toch wel een beetje een mooie schaakpartij, hoor. Ja, ja, ja. ja. En dan, inderdaad doorgaan naar vanavond. Het is vanavond natuurlijk een, een gala, ringsgala van uh, in Beverwijk. Hoe, hoe ziet zo'n avond eruit? Uh, nou, we beginnen hier om uh, half zeven en hebben we zestien partijen. Uh, wat nieuwelingenpartijen, dat is de uh, en jeugdpartijen hebben, dat is uh, onder de 18. Daarna beginnen we met de nieuwelingenpartijen, dat is de uh, laagste klasse. En dan ga je uh, wat C-partijen en we hebben nog een B-partij. En we hebben drie A-partijen. En ja, dat is, dat is wel spektakel. En zeker voor een gala, zoals hier in Beverwijk. gewoon een regionaal gala. Ja. Daar zijn drie A-partijen. En dat komt eigenlijk omdat die alle drie van mezelf zijn. En die wil je toch graag laten vechten, die jongens. Ja, ja, ja. ja. De A-partij is de hoogste categorie in de kickboksen, lees ik hier. Ja, de hoogste categorie in de kickboksen. Ja. En heb je wel natuurlijk gewichtsklasse Er staat er een vanavond, soort... 65 kilo, 1 tot 77 kilo... en 1 tot 85 kilo. Oh, dat zijn geen zware jongens... zoals met boksen, waar, waar ze boven de 100 zitten. Nee, inderdaad. En uh, met kickboksen, Rico, Bader, dat soort jongens zijn ook allemaal ruim boven de 100. Dus uh, ja. die hebben we niet staan vanavond. Um, en maar Dikke, uh, uh, jullie gaan ook... internationaal uh, uh, aan de gang vanavond. Je hebt internationale kickboksers. Ja. Ja, we hebben een jongen uit Duitsland laten komen... en we hebben een jongen uit Italië laten komen. Zo. Die, zijn, die doen allebei de avond. Oké, oké, oké. En hoe ver speelt dit Gala mee zeg maar, in de internationale kickbox-Galas? Nou ja, alle Galas worden bekeken, iedereen houdt bij. Mijn jongens zijn dus die nu vechten in de A, die zijn, dat zijn ook bekende jongens. Uh, zoals Jos van Belsen, die vecht ook bij Glory. Uh, Daar staat hij onder contract. Ik heb toestemming van Glory om hem inderdaad één keer per jaar op mijn eigen Gala te kunnen gebruiken. Oké. Okay. Die jongen is vanaf zijn zevende jaar al bij mij, en die is nu 25. Zo. So. Dus ja, die hebben we helemaal zelf opgeleid. En uh, die is natuurlijk razend populair hier in Beverwijk. Ja. Ja, ik vind het altijd wel fijn als zo'n jongen op onze eigen gala mag vechten. Ja, tuurlijk, natuurlijk. En, en zijn er mee gala's uh, als dit uh, ook scouts zoals bij voetballen? Uh, uh, nou, bij de, de jongens, inderdaad, kijk, er wordt wel vaak gekeken naar uh, hoe, mensen, uh, hoe ze vechten. En ja, en hoe beter je vecht, hoe aantrekkelijker je bent voor een promotor natuurlijk. Ja. Dus er wordt inderdaad wel op gelet en uh, als de scouter zelf niet is, bij wijze van spreken, of, iemand, of een promotor, laat ik het zo noemen, dan wordt hij vaak wel ingelicht door iemand anders van, nou ik heb er daar eentje gezien, hey, dat is echt wel een jongen die je kan, uh, die je kan plaatsen. Ja, ja, ja. Wordt kickboksen eigenlijk over de hele wereld beoefend? Ja, over de hele wereld wordt het beoefend, uh, zeker in Europa en uh, Amerika heb je ook wel kickboxen, maar daar wordt er meer gebokst. Oké. Okay. Uh, ja, en, en Thailand natuurlijk. Hè, dat eigenlijk uh, komt het daar vandaan. Maar uh, wij als Nederland, klein Nederland, ja. staan uh, denk ik met Thailand op nummer 1 qua kickboksen. Uh, wat kickboksen betreft. Zo, nou dan mogen we trots op zijn. Ja, we mogen heel trots zijn op wat wij uh, teweeg brengen in, in de petsportwereld. In, in maar in de kickboxwereld uh, staan wij heel hoog aangespreken. Oké, okay, en, en komen de Thaien ook wel eens naar Nederland of gaan wij naar ja. Thailand? De laatste ik Glory gala gegeven. En zijn de taaien, die komen nu ook naar Nederland toe. Die, die specht ook bij Glory. De taaien waren vroeger heel goed in trappen. Niet zo goed in boksen. Maar uh, daar hebben ze ook steeds beter ontwikkeld. Dus de taaien blijven wel een hele gevaarlijke... Kandidaten. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, geweldig. Uh, maar thai, uh, ja, ja, je zegt het al. Ja, Mijn vraag was eigenlijk... Het, vechten zij anders dan uh, de, de Europeanen? Maar dat, dat, dat, ja, dat zei je al... ze zijn meer met de benen... maar dat is een beetje ingehaald. Uh, ja, maar, maar ze zijn spijkerhard die thai, ja. Oh ja? ook okay. niet op. Ja. En die jongens... Die, die dus sommige jongens van, uh, van 22, 23 jaar... die hebben 150 partijen gedraaid. Is dat veel? Je ja, ziet in Thailand gewoon ja, armoe of vechten. En als je gaat vechten kom je uit de armoe. Dat oh, van... ja. ja. Oh. <laughs> dat ja dat, dan ben je, ben je bijzonder goed gedreven. Goed, ja. nou, vanavond dus 16 partijen van kickboksen. Dat is een, een heel vol programma, denk ik dan. Um, en dat... Uh, hoe laat begint het, uh, Fred, uh, Dick? Wij beginnen om half zeven. Oké. Okay. De uh, zaal gaat kwart over vijf open. Ja. En uh, half zeven begint de eerste partij. Waarom zo vroeg? Uh, nou, we zijn toch even goed om 11 uur klaar hoor. Ja, ja. ja maar ik bedoel, waarom gaat die zelfs al vroeg open, de drie kwartier van tevoren? zo'n duizend, twaalfhonderd naar binnen stromen. Oh ja, ja. ja, dat heeft even tijd nodig. En... Wij willen alles uh, rustig, goed gepland, goed georganiseerd. Ja. En dan, ja. De exit. Okay. En dan kunnen we, zeg maar, uh, vijftien dier later kunnen we gewoon lekker uh, starten. Ja, en zijn er nog uh, kaarten beschikbaar? Uh, ja, bij de deur zijn nog steeds kaarten uh, beschikbaar. Oké, okay, en wat, wat voor prijs moeten we aan denken? De prijs is 40 euro. En uh, ja, daar kan je gewoon een hele avond uh, ja, de mooiste partijen bekijken. Voor 40 euro. Dus het is echt een, het is echt een avondje uit. Ja, oké. Okay. Nou, geweldige promotie heb je gemaakt. Uh, ik wens u heel veel succes vanavond. En uh, dat er de beste mogen winnen. Ik dank je wel. Bedankt voor de aandacht. Het is altijd leuk voor ons voor de sport. Dus uh, we zijn jullie ook dankbaar. Goed zo. Dankjewel. Fijne avond. Hoi hoi. Goed, dat was Dick Vrij over het uh, gala van vanavond. Het uh, kickbox gala in uh, Beverwijk. Dank aan uh, Dick uh, daarvoor. En inderdaad, uh, ja, je wordt nog meer geïnteresseerd in uh, kickbox als je dit verhaal hoort. Uh. Hij vertelt er in ieder geval heel enthousiast over. En dat Zeker. is uh, hartstikke mooi. Nou, Straks het uh, volgende uur van Zandvoort op zaterdag met uh, veel meer uh, Muziek en informatie. Hou de radio aan op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, juist hadden uh, we inderdaad uh, dik vrij uh, in de uitzending een uh, oude uh, vechtsporter. Een enorme grote naam uh, onder meer ook in de kickbox. En die heeft een eigen sportschool in uh, Beverwijk. Vanavond dus uh, daar in uh, Beverwijk het, uh, het gala. Hoe heet het ook weer? Een uh, ringsgala. Ringsgala. Gala. Ja, Begin ja. Het begint om half zeven. En uh, er zijn nog kaarten verkrijgbaar aan de deur. Als je daar een kijkje wil nemen. Veertig partijen. Dat is gigantisch. 16, 16 partijen. Oh, 16 partijen. En veertig euro kost het. Veert <laughs> De wasjes met 40. Die er was iets met veertig. Die gelijk er zo op 80 rond? <laughs> uh, uh, Wie is dat? Ja, dat is uh, Doe Maar. Met, uh, oh, do is, is dit alles? Ja, is dit alles? Nou, ja. is dit alles. Nou, ja. zeker niet. We, we gaan nog. op naar het uh, nieuws en uh, weer. En daarna zijn we er nog één uh, uur lang. Kapt dat je het leuk vindt. Tot zo. Beneden, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 24.